Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet een nationaal actieplan komen om vrouwen te beschermen tegen geweld. Dat staat in een manifest dat gisteren is getekend door de VVD GroenLinks PvdA en JA21. Veel andere partijen hebben ook beloofd te tekenen. Het manifest is een initiatief van onder andere Oud-Kamervoorzitter Khadija Arib en Telegraafjournalist Saskia Belleman. Turkije heeft 81 reddingswerkers naar de Gazastrook gestuurd. Ze gaan helpen met het zoeken naar de lichamen van gijzelaars die nog onder het puin liggen. Hamas zegt dat ze de meeste lichamen niet kunnen vinden. Politieke partijen willen dat mensen meer naar elkaar omkijken. Bijvoorbeeld als mantelzorger of vrijwilliger. Maar dan moet de politiek ook proberen om mensen met verschillende achtergronden dichter bij elkaar te brengen. Zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is des te belangrijker in een tijd waarin er ook crisisdreiging is... Waarin we ook in de zorg meer uh, voor elkaar, uh, op elkaar zijn aangewezen. En wat je uh, dus heel graag wil is dat mensen elkaar helpen en voor elkaar uh, op gaan staan. En dat wordt lastiger als mensen elkaar niet vertrouwen en niet solidair zijn met elkaar. Het planbureau waarschuwt dat de er rekening mee moet houden dat mensen al veel op hun bordje hebben. En dat steeds meer werkenden last hebben van burn-out klachten. En dan nog even een gitaarsolo. <lacht> Ja, Kiss natuurlijk met I Was Made For Loving You. De gitarist van de hardrockband is overleden. Ace Frehley was 74 en is niet meer opgeknapt... nadat hij vorige maand viel in zijn opnamestudio. Hij werd trouwens vier jaar na I Was Made For Loving You... uit de band gezet vanwege zijn alcohol- en drugsverslaving. Later mocht hij toch weer terugkomen. Een paar jaar terug nam Kiss al afscheid van het publiek... met een allerlaatste wereldtour, inclusief vuurwerken... en natuurlijk zwart-wit geschminkte gezichten. Heb ik het weer nog voor je. Het is bewolkt en hier en daar kan een klein buitje vallen bij 15 graden. Morgen een stukje kouder, maar de zon gaat dan wel volop schijnen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Wait on fate to send a sign Who says I can't take time It's been a long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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er moet een nationaal actieplan komen om vrouwen te beschermen tegen geweld. Dat staat in een manifest dat gisteren is ondertekend door de VVD, GroenLinks, PvdA en JA21. Veel andere partijen hebben ook beloofd te tekenen. In de peilingwijzer zet de geleidelijke groei van D66 door. De partij van Jacob Jette staat nu op 13 tot 17 zetels, vergelijkbaar met de VVD... De PVV is met 29 tot 33 zetels nog steeds de grootste. Tennet neemt maatregelen om toeschouwers op afstand te houden bij een megatransport. Zes zondagen op rij worden van Veendam naar Ter Apelkanaal grote transformators vervoerd. Afgelopen weekend stonden er 10 tot 15.000 mensen langs de kant. Die hielden niet altijd afstand. Daarom wordt de route nu deels afgezet met linten. Het weer grijs en soms wat motregen aan het einde van de dag klaart het vanuit het noorden op het wordt zo'n 14 graden. Dit is ZFM. Then it's so strong Oh, then my pride was gone Oh, no There's something inside so strong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 Elke stijger klonk een leer van Pallias of Jeruzalem. Had een eigen ariaan An Pal-Jazo Jruzalem Tussen het gratel van masines.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 Van of Jeruzalem, Hilfer z'n drie bestond nog niet, maar iedereen zijn eigen stem.